Freddy Fantijn met het NOS journaal. Bij een dansvoorstelling op de algemene begraafplaats in Alkmaar zijn drie mensen aangehouden. Ze weigerden hun identiteitsbewijs te laten zien toen de politie daarna vroeg. Volgens RTV Noord-Holland zijn twee mensen aangehouden omdat ze op een ongepaste manier protesteerden. De voorstelling is volgens de omroep afgeblazen... omdat de veiligheid van de dansers niet kon worden gegarandeerd. De wedunaar van een vrouw die op de begraafplaats ligt... had een kort geding tegen de voorstelling aangespannen. De rechter vond dat de voorstelling door kon gaan... omdat die geen afbreuk zou doen aan het karakter van de begraafplaats. In het westen van Mexico zijn bijna 40 doden gevallen bij een vuurgevecht tussen de politie en leden van een drugskartel. Dat melden verschillende bronnen. Het gevecht zou zijn begonnen toen de politie in een hinderlaag was gelokt. Aan de kant van de politie zouden twee doden zijn gevallen. In het gebied hebben leden van een drugskartel de afgelopen maanden zijn grootscheepse aanvallen uitgevoerd op het leger en de politie. Daarbij zijn meer dan twintig militairen en agenten gedood. Nederland krijgt waarschijnlijk zijn AAA-status terug. Kredietbeoordelaar S&P is positiever over de economische vooruitzichten voor ons land en verwacht dat de kredietstatus binnen twee jaar wil worden verhoogd. Nu is de status van Nederland stabiel, AA+. Voorwaarde voor de verhoging is dat de economische verwachtingen blijven zoals ze zijn of beter worden. Nederland had bij S&P jarenlang de hoogste status, AAA. In 2013 werd die rating verlaagd naar de huidige AA+. Bij de twee andere grote kredietbeoordelaars, Moody's en Fitch, behield Nederland wel de hoogste haalbare status. Het weer: later vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Voor en na die storing schijnt de zon geregeld. Dan wordt het 15 tot 19 graden. In de regen hooguit 13. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zie met, met it. Ja, welkom bij het tweede uur van See It. En ik had dit aan jou al verklapt. Hij is er gewoon weer. De One and Only, DJ Dion Sydney het komende uur. In de mix. I just can't completely let it go Yeah. Uh -huh. Get your body moving to the dub again. Yeah. Look good, feel good, and we feel all right. Got the kind of kind of energy to last so die, die. die. No, Gelukkig zijn we volgende week weer bij jullie. Fris, fruitig en altijd actueel. Mijn naam was DJJK. Samen met ons enige echte DJ Dion City zeg ik een keiharde. Maak er een mooie weekend van en doei! doei!